degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen De vrienden aandrijf, wie wil ik al gehoor morgen? Oh, dat mevrouw Molleboon. Komt u uw man weer ziek melden? Nou, dat is geen raden hoor. Dat is afgaan op je ervaring, hè. Je hoeft maar een jaar in zo'n groot bedrijf te werken en je kunt het hele lijstje slapend opdreunen. Nee, het lijstje van al die vrouwtjes die gemiddeld twee keer per maand hun man ziek komen melden. Het is niets ernstigs, mag ik hopen. Nee, nee, dat is trouwens ook zo'n ervaringsfeit, hè? Dat juist die kerngezonde mannen nooit iets ernstigs hebben. Maar u zit er maar mee, hè? Nee, ik bedoel dat het me voor u geen pretje lijkt om zo'n hele lange dag zo'n man om je heen te hebben hangen. Ja, ze vervelen zich dood, hè? Dat hoor ik zo vaak van uw soort vrouwtjes. Hebt u niets te behangen? Nee, dat wil het genezingsproces namelijk nog wel eens bespoedigen, hoor. Ja, zo'n dreigement leert de ervaring, maar ja. Dat is natuurlijk een kwestie van zelfrespect. Nee, ik zei zelfrespect. Nou, in de zin van dat je als vrouw toch wel je laatste restje eergevoel kwijt moet wezen, wil je om de haverklap zo'n bleke piet om je heen hebben. Wat zegt u? Ja, en zo'n man krijgt op zijn werk natuurlijk ook een naampje, hè? Maar ach, laat ik hem er weer eens lekker uitzieken, hoor. Mevrouw Mollenboon, hè? En een paar prettige dagen nog maar. Daai! Zo, zo. Op dit moment wordt de heer Molleboon uit zijn bed geschopt, in zijn kleren gehezen en de deur uitgedreigd. De stijging premie is voor dit jaar verminderd met één Molleboon. Nou, nou zeg, daar heb ik mijn plezier van beleefd hoor. Niks laten melken natuurlijk, stalen gezicht, maar gelachen hoor, ik, goedemorgen. Morgen meneer Biels. Morgen morgen, die koppen zeg, kan je het je voorstellen, die koppen. Van wie? Va van wie, van die, van Bos, van Kees, van Kees Bosraaf, noem ze maar op zeg. Herenburg, Potbakker van de Bank, Stuithof van het Verenigd Cement. Nou ja, de hele herenclub zeg maar hè. die koppen zeg, toen ik daar even zo langs mijn neus weg liet weten. Wat? Van Anton. Van wie? V van Anton. Goh, met de koppen zeg. <laughs> Wat zagen die er opeens dom uit, die heertjes, hè. Daar hadden ze nog nooit, aan gedacht natuurlijk, hè. <laughs> ja, ja, dan zit ik weer voor een jaartje mee op roze, hoor, met Anton. Ja, daar kan je me mee feliciteren, gerust. Nou, van harte dan maar. Dank je, dank je. Arme Jules, zeg. <laughs> dus, met zijn nieuwe meid, hè. Heeft weer zo'n nieuwe meid, Jules, hè. Daar dus breed uit mee gaan zitten geuren. Ja, met de andere hier al een beetje witjes worden, hè. Van eh, wat voor statenstunt moet ik nou weer bedenken? Dus Jules als zit te glunderen, hè. En toen liet ik. Het <hacht> is dus even zo, <hacht> Even tussen neus en lippen. Weet je, veranderd, hè. Kan je je voorstellen? Nauwelijks. Mens. Dat is toch nog nooit in die dorre kopjes van die zakenboertjes opgekomen, hè? Dat kunnen ze niet eens verzinnen. Wat niet? Een butler. Een but? Heb je ja. een butler? Anton. Anton ogen. Hoe vind je het? Meneer zeggen. Ja, nou, het idee zegt. Wat bedoel ik? Het idee. Het is een idee, hè. Ja. Het is kwestie van fantasie, maar ja. Een Biels, hè? je weet het, scheppende geesten. Wij Beals zijn altijd bezig met dit nieuws. Hè. Pioniers, zeg maar, zo bescheiden als we zijn. Want we lopen er niet mee te kopen. Hè. Zou, trouwens, <lacht> zou trouwens niet te betalen zijn. Hè. Hoe vind je het goed, hè, kolossale? Een Butler. Een Butler? Ja. Hoe komt een mens zo gek? Door de tv. Wat? Hoe komt een mens zo gek? Door de tv? Ach. Ja, ja, daar, door die familieserie, hè. hè. Hoe heet die ook? De dode Zielen. Uitermate boeiend spel zeg, wij missen er geen een van, Doemi en ik. Verleden week dus, hè, deel 34, oma's laatste woorden. Vijf kwartier achter elkaar zeg. Genoten hoor, wat een actrice zeg, hè. hoe die stieren. Of het een mens was, eerlijk en de spanning erin weten te houden, tot op de sterfbed. Oma, laatste woorden, ja, ja. Al na tien minuten dacht ik, nou, daar zou je ze hebben, maar nee hoor. Dat babbelde nog vrolijk de hele uitzending vol. En wat waren haar laatste woorden dan? Dat horen we vanavond dus. Hoewel ik het nog moet zien gebeuren hoor. Als die tante eenmaal begint te ratelen, waar had ik het over? Over je butler. Ach ja zeg, ja, wij zitten daar dus naar te kijken. Ontzettend boeiend dus hè. En op een zeker moment stoot Doobie me wakker hè. Ik zeg, wat is er, wat heb ik gemist? <lacht> Ze zegt, let nou op de butler. En opeens had ik het hè. Ik denk, dat is het, ik neem een butler. Daar zit ik in die Michaux de Status Club. zo weer een jaar mee op de eerste rang. Ik zeg: Doen, we nemen de butler. Ja, en wat zei ze? Die die zei niks, die sliep alweer. Ja. Als een blok, zeg. Die heb ik na het laatste journaal moeten wakker maken met een washandje. Ja. Of ze uit de flauwte kwam, zeg. Wie zal het zeggen? Ja, lieve. <lacht> Dat verduiveld irritant, natuurlijk, hè. Want ik ben nou laaiend opeens, hè? Ik sta te trappelen. Ja. Ja, maar ik kan moeilijk een slapend mens daarmee lastigvallen, niet? Nee, Dus bel ik naar iemand, hè? De eerste, de beste maloot, die me te binnen schiet. Paul, dus, hè? Opgebeld, Paul. Ja. En wat zei Koen? Paul enthousiast meteen. Oh ja, ze zeggen het helemaal zitten ze. Oh, het is niet mogelijk. Je Paul, laai. Die stond meteen te trappelen. Die wou iets, uh, die, die moest iets. Die juicht meteen van. Uh, morgen, chef, hey. morgen niet. Heinkoek! Morgen, Paul, over vrede week, Paul. <laughs> toen ik je opdelde over mijn butler, Paul. Hey. Uh, hoe wild, enthousiast je toen reageerde. Weet je nog? Nee, chef. En alsnog mijn excuses, chef. Waarvoor, Paul? Dat ik lachte, chef. Waarom uh, lachte jij, Pol? Omdat ik dacht dat u een borreltje op had, chef. Dat u een, uh, een beetje vrolijk was, chef. Vrolijk? Oh, ik wel. Hé, hey, als ik naar de dode zielen zit te kijken. Ja, sterke sterfzijde van die oma, chef, maar wel lang. Vrouwen, Pol. Rusten niet voor ze het laatste woord hebben en hebben ze het dan, dan weten ze geen maat te houden. Ah, zat je ook te kijken? Jazeker, chef. Oh. U belde me wakker, chef. <lacht> Die had je even moeten horen, hoor. Die Paul hier, hoe die enthousiast was, zeg. Over mijn butler dus, hè, Paul. met meteen, mag je gedachten, chef? En hulde hulde, chef, Paul. Uh, zei ik dat, chef? Dan weet je het dan niet meer. Ik uh, dacht dat ik nog wel serieus reageerde, chef. Helemaal niet, je stond me te trappelen Paul. Jij wou iets, je moest iets, je brulde onmiddellijk van. Dan heb ik de man die u zoekt, chef. Anton Goudenogen, een butler van ComSat, chef. Jij juichte, Paul. Ik heb jou gewoon moeten afremmen, want ik heb iets kalmerends moeten zeggen van uh, Ho Ho Paul, niet zo hard van stapel, huh? Wat is dat voor een man die gouden ogen, wat voor papieren heeft hij, bij welke families heeft de man gewerkt, is hij betrouwbaar en dat soort criteria. Uh, chef, sorry, maar dat zijn nou juist de dingen die ik u kunt nadrukken. Ik heb gebracht mede te delen, chef. Maar ik vreesde toen al dat het niet helemaal overkwam, chef. Want u brulde alles van, ja, stuur maar, Paul. Nee, is gebakken, Paul. En meer van die ongecontroleerde uitroepen, chef. Ja, mag ik, Paul. Ja. Het is me nogal geen gedachte, zegt Biels de butler. <laughs> dat gaat als een lopend vuurtje door de weer. Wat dacht je? Die zien hun omzet alweer kelderen, hm. zeg. Biels met zijn butler. Nou, het klinkt nogal niet te om zegt de Helle. Ja. hoe is dat nou als je een butler hebt? Hé, eh, uh, ja. Ja, hoe zou ik dat nou zeggen? Ja, dat is vreemd, zeg maar. In welke zin vreemd? Nou, uh, vreemd in de zin van vreemd dus, hè. Een voorbeeld, hier. Ik sta 's morgens altijd mijn schoenen te poetsen dus, hè. En nou heb ik dat paar van hem erbij gekregen, ja. <lacht> Chef. Chef, sorry, maar poetst u Anton's schoenen? Ja, die man moet er representatief uitzien, dacht je niet. Maar ik bedoel... Dan staat Doemie dus, Smans ontbijt klaar te maken. Maar dat heeft hij graag op bed namelijk, Anton. Ja, ik weet niet, maar als ik Doemie daar voor het eerst sinds onze trouwdag, hoe lang is het geleden, eeuwen of daaromtrent. Als ik de meid daar opeens drie eitjes zie staan bakken, in plaats van de normale twee, ja. En ik betrap mezelf erop dat ik vlijtig op andermal schoenen sta te spuren. Kijk, ja. ja. Dat bedoel ik dan met ja, Chef, neem me niet kwalijk, maar ontbijt klaarmaken en schoenen poetsen ja. voor zijn heer. Uh, lijkt u dat niet juist het werk van de butler? Ja, dat zei hij ook, zeg, Anton. Ik denk waarachtig, ja. Vervelend eigenlijk, een niet waar je laat je niet graag iets uit handen nemen. Maar ik laat hem dus maar een keer zijn gang gaan. Maar dat is eng, zeg, dat is eng. Om schoenen aan te trekken die niet, die niet door jezelf gepoetst zijn. En je ontbijt? Hetzelfde, beetje eng. Het idee dus weer, hè, je eitje. dat er mannenhanden. aan geweest zijn, aan je eitje. En dat kan natuurlijk, dat kan natuurlijk niet, maar je proeft het. Je eitje met mannenhanden, dat proef je, naar eten, naar eten, naar. naar eten is dat eitje. Zit toch ergens de smaak van de vent dan? Ik heb het niet aangeraakt hoor. Meidje, ik ben echt ik geen vinger aan meidje. Nee, ik heb geen eis geproefd. Ik heb het zo laten staan, meidje, raar hè. Ja, maar waar heb je dan een buttelen voor? Nou. <lacht> voor als er iemand komt. We zie je me nou voor aan, ik heb die vent niet voor mezelf. Ja, maar wat, wat laat u Anto dan ondertussen doen, chef? Ja, dat vroeg hij zelf ook weer achter. Ik zeg, nou, ja, kijk eens. Moet ik je soms nog gaan zitten bezig houden? Ik zeg: je pakt maar een krant, daar staan de sigaren, er is altijd nog wat onder de kurk. En je ziet je tijd maar dood te slaan, ajuus. Uh, chef, sorry, maar ik weet niet of ik dit verantwoorden kan, chef. Ja, zeg, en je vrouw? Die, die wordt er gek van. Die kan het niet hebben, hè, de hele dag zo'n vent om zich heen. Mij nog geen eens. <lacht> La, laat ik niet het hart hebben om zondag eens met niks om handen een half uurtje door het huis te gaan drentelen. Dan zegt ze al de tien minuten, aaaaaaach. Nou, dan weet ik het al. Dan hangen mijn jas en mijn hoed al op de knop van de garagedeur. Dus van Anton kreeg ze helemaal de krieps. Chef, sorry, maar dit kan ik niet verantwoorden, chef. Nee, dus ik zeg, heb jij je rijbewijs? Ja. Nou, rij dan naar de winkel, koop een chauffeurspet. Dan kan je in je vrije tijd dienst doen als mijn particulier chauffeur? Nee? Ja, en hoe was dat? Ja, dat is ook weer heel vreemd zeg. Om erachter in je eigen auto te zitten, hè. Beetje vreemd te kijken te zitten eigenlijk maar, hè. Beetje alsof je niet helemaal goed bent. Een soort van chique vervoer. Plus dat je de neiging krijgt te gaan neigen. Minzaam wuiven en zo hè, zo ziek als je bent, een soort van koninklijke gast dus, op weg naar het ziekenhuis. Maar kan hij wel rijden? Anton, als de duivel, zeg ik, heb nooit geweten dat verkeersagenten zulke sprongen kunnen maken. Ja. Nou, of die rijen kan zeggen. Ja, dat, dat klopt wel, chef. Anton is... Dat eh, bedoel dan... ik wel. Anton is, uh, hoe zal ik het zeggen, wat is Anton? Een Vreemde man, zeg maar. Beetje eigen gereid. Een eigen rijden, zeg maar, hè. Ik, ik, ik, zeg, uh, bijvoorbeeld, ehm... Uh, hey, Hé, Hey, hoe uh, Waar je niet verkeerd? Huh? Ja. Ja. stem zit ik dat voor die man ook, hè. Ja. Maar dan moet je dat nog twee keer zeggen, zeg. Ja. Hey, kijk je nou. Paul. Moet ik nog twee keer zeggen, hè? En dan krijgt je ineens een spiegeltje mee waren. We de waar en gaan. En dan mogen hij iets van, ik rij even langs het station. He, en, en dan zeg ik maar niks meer, hè. Dan wacht ik maar even af, nu. Ja, en wat dan? Nou, dan pikt hij daar bij het seizoen nog twee reizigers op en die rijden hij van 475 naar Zuid. <lacht> nee, maar dit kan ik werkelijk niet verantwoorden, chef. Ik kan wel, Paul. Dat heb ik hem ook wel even gezegd. Tja, en wat zei hij? Hij zegt... Stil maar even. Want dan heeft hij zijn transistor afgestemd op de telefoon van de taxicentrale. <lacht> En vier van de vijf keer pikt hij de chauffeurs het vlagje voor de neus weg, zeg. Eerlijk. Chef, dit kan niet, chef. Ja, dat dacht ik ook, hè. Maar om elf uur hadden we toch samen drie tientjes bij elkaar gepaarderd. En nou jij weer. Oh, dus hij deelde wel, weet je. Nou, ik weet niet, hoor. Hoe die dat met die fooien zo gauw berekenen, Ik weet het niet. Ja. Zeg, maar moest je dan niet naar kantoor? Ja, dat zei ik ook, ja. Ja, en wat zei hij dan? Niks. Hij zei niks, hè. Hij is geen praatrampong, hè. Maar drie straten verder knalt hij wel midden op het kruispunt, op de rem. Hoe die buschauffeur zijn bakbeest nog op tijd stil kreeg, is mij een raad, hè. Dus ik zeg tegen anderen wat is dat nou? Wat, wat, wat is nou? Hij zegt, je moet zo naar kantoor. Ik zeg, ja. Hij zegt, nou, kijk eens. Dat is bus F. Als je vlucht bent, dan heb je dat. Dus ik hoge. Hè? Ja, raar, hè. Dat bedacht ik zelf ook, maar toen zat ik al in de bus. Ja hoor, vreemde man. Hè. Ja, dan moet je toch van goede huizen komen zeg niet hè. Om mij met twee woorden mijn wagen uit te jagen en me achter de bus aan te laten hollen om op tijd om kantoor te zijn ze. Om half twaalf achter het Paul. Chef, dit kan ik niet verantwoorden en dit zal ik moeten rapporteren chef. Ja precies Paul. Maar... Wat zeg je? Ik zeg chef, dit kan ik niet verantwoorden en dit zal ik moeten rapporteren chef. Aan, aan, wie Paul? Aan meneer De Griet chef, de reclasseringsambtenaar chef. Ah, de van wie? Uh, van Anton, chef. Dat heb ik u verteld, chef. Ik ben Antons mentor, chef. En de bedoeling is dat Anton door hard werken eindelijk eens een eerlijke kans krijgt zich uit dat milieu te werken, chef. Zien. En niet dat hij met ontbijt op bed en voorgepoetste schoenen en daar staan de sigaren en daar staat de drank. Door u in de gelegenheid wordt gesteld de taxipecerij te beoefenen, chef. Dat is de kat op het spekbinden, chef. Begrijpt u dat niet? Ja, Paul. <lacht> Best een brave Paul, dat jij in ergens beweren dat Anton een. Uh... Je weet wel eens. Een zware je-weet-wel, chef. Maar een slachtoffer van deze samenleving, chef. En daarom verdient de kerel een eerlijke kans. Zijn zesde al, maar opgeven, dat nooit, chef. Ja hoor, Paul. En waarom heeft die zware je-weet-wel dan de fraaiste getuigschriften van de beste families, Paul? Die heeft hij niet, chef. Die heeft hij wel, Paul. Ik heb ze zelf gelezen. Maar. Dan heeft hij ze zelf geschreven, chef. Dat is een van zijn specialiteiten. Grote gode. Vandaar dat hij dat zei, voorzichtig, ze benen nog nat. <lacht> en daar lag ik nog op hem, Dat had je me allemaal wel eens mogen zeggen, Paul. Dat heb ik, chef, zodra u me opwelde chef. En ik vreesde toen al dat dat niet helemaal overkwam, chef, omdat u steeds maar brulde van, ja, stuur maar, Paul. Dat is gebakken, Paul. En meer van die ongecontroleerde uitroepen, chef. Ja, maar, hé, hey, grote, grote... Ik heb een keer een zware, in je weet wel. <lacht> Hoe heette de butler? Nou zeg, dan heb ik gisteren nog een bot te met kip, Met Kippergekees. Met wie? Met Kipperge Kees, Karel Knippo, ome Jan dus, de minister. Sorry. <lacht> Moet ik hem kennen? De minister, Kipperge Kees, Karel Knippo, ome Jan dus. De broer van Doemi. Aha, hebben jullie een minister in de familie? Ja, zeg. Schreeuw het. Stil erover hè. Zwijgplicht voor mensen Paul, jij ook hoor. Zeg merkwaardig hoor, de meeste mensen zouden er trots op zijn. Op een minister in de familie? Als zakenman? Nou, als dat uitlegt, sluiten dan maar hoor. Dan nog liever iemand die gezeten heeft. Die heeft de mensen zijn straf gehad. Wat je van een minister ineens kan zeggen, Paul. Ja, dat, dat bedoel ik chef. Heeft zijn straf gehad Anton, bij elkaar een jaar of vijftien. Maar het zijn en blijven slachtoffers van de maatschappij, chef. Ja. Van onze maatschappij. Ja. Van u en van mij. En van daaruit verdient de man een eerlijke kans. Eerlijk. Ja, zeker vast en zeker, Paul. En als ik zie dat Anton precies zo'n gouden horloge heeft als ik, en ik ben de mijne al vier dagen kwijt, <lacht> dan is dat jou en mijn schuld, hoor. Maar dan krijg ik toch wel de indruk dat hij zijn eerlijke kansen aardig weet te benutten. <lacht> en met die fooie heeft hij hem ook mooi beswendeld, heus. Chef. Hij zei het gisteravond zo treffend, chef, uw zwager, oom Jan, dus de minister. Zesde bocht. Dat is de hoor, boven de minister. Doe het raam open en schreeuwen het naar buiten, zeg. Gooi mijn schande op straat, de minister. Je lijkt nee, Veef wel gisteravond, zeg. Die ging even aan de deur de tuin in staan brullen, roepen van. De... Oh nee, meneer. Nou, dan niet. Nee, Jerry, woordelijk. Goeie, excellentie! Oh, dat is ja. Nou, oh, dat is ja, dat is geen taalman. Geen taal voor een butler. Voor een butler? Neef eet. Ja, dat moest ik, nietwaar? Als Doemi met Anton aan het inkopen doen is, voor het eten, en die komen niet terug, die twee, terwijl ik door de telefoon tegen Karel Kniphoog zwaar heb staan oppijpen over mijn butler, moet ik hem dan zelf gaan open doen? Ik bedank ze. Ik ben niet groot, dacht ik, maar een minister binnenlaten, dat is toch net even beneden mijn waardigheid hoor. <lacht> Nou, dat had ik wel eens graag willen zien, zeg, neef als Butler. Verschrikkelijk, eerlijk, hè. dat was iets verschrikkelijks, hoe die zich had toegetakeld. Dat moest ik, dat zei je zelf. Helemaal niet, ik zei, trek iets aan, zo'n roze gestreepte Butler jasje. Dat deed ik. Dat deed ik. <lacht> je denkt toch dat je helemaal gek wordt, hè, als je iemand in je eigen pyjama jas de minister ziet ontvangen. Ja, dat was nou het enige roze streepje wat ik vinden kon, weet je wel. Zeg maar, herkende uw zwageneef heeft niet? Kimbergees, die herkent niemand, Karel Knippo. Dat is een totaal wereldvreemd iemand. Wat dacht je, je wordt niet voor niks minister. Ja, ik had trouwens voor alle zekerheid een snor opgeplakt, Lie. Ja, vreselijk. Met dat haar al, zeg, sta dan even nog zo'n jongen met een woeste snor erbij voor. In mijn eigen pyjama jas, zeg. Je zal als minister door zoiets ontvangen worden, nietwaar? Je denkt toch zeker dat je een revolutionaire hiddelaar bent getrapt? Zei hij er wat van? Nee, die ziet niks. Nog een geluk. Zij trouwens ook niet, hè, Tante <lacht> ja, de die ziet hem alleen maar, Tante L. Die ziet de god de ganse dag volslagen idolaat naar de machine -re regeringslid te glaten over. Nou, ja. volgens mij zag zij mij wel. Ze deinsden even terug en... Ja, de, hoe bestaat het, zeg? Ja. Ik moest toch waarachtig op de achtergrond iets roepen van... Ja, kom maar, El. Hij doet niks. Ja. En dan heb je het over je butler, zeg. Nou, ik dacht anders dat ik me nogal bekwaam van mijn taak had gekweten, anders. Helemaal niet. En terwijl ik je nog zo geïnstrueerd had... Ik had nog gezegd, ik zeg dat je helpt de mensen om te beginnen uit hun jas. Dat deed ik. Dat deed je helemaal niet, je liet de man de tijd niet, je hangt hem gewoon als een lusje aan de kapstop. Ja, moet je horen, als ik, als ik iemand beleefd verzoek mij zijn hoed te overhandigen en hij zet mij met zijn myopen minister over het zwarte kasteel op mijn hoofd hè, dan wil, dan wil ik niet bij het uitwisselen van bijziende beleefdheden achterblijven niet, eigenlijk wel. Ja, en dan zet je die hoed wel af hè, en ja, dan blijf je niet de rest van de dag bokkig mee op je hersens lopen. Ja. En als je haar uit haar mantel helpt, haar, Juffrouw trein treintreuzel, of hoe heet ze, Tante Elke, dan help je er uit haar mantel, vergeet je? En dan ga je het mens niet uitkleden meteen. Dat waren, dat waren de drukkertjes, ome. Ze hebben geen drukkertjes. Wel, maar van achteren heeft zij drukkertjes. Het was dat ik met haar geps, bleef ik achter de drukkertjes hangen. Die trekt ja. haar excellentie even met haar mantel, jurk en al uitzet. Het vrouwtje stond daar meteen al in de ronde kleedje. Ach geut, en wat zei ze? Die, die merkte het genees. Die zocht haar kippige kees. Die daar op vredig als een lusje hing te bengelen. Ja. Uitstekelijk wat een toestand. Ah, jij overdrijft altijd zo. Ik overdrijf helemaal niet. Je deed alles dwars. Die malle hoed op je bandieten hersens. Bij het afscheid ook weer. Nou, dat had je gezegd. Dat heb ik helemaal niet gezegd, ik heb gezegd. En dan neem je even de klerenborstel, nietwaar? En die haal je hem even tip, tip over de schouwenpartij. je? Maar ik heb niet gezegd, dan ga je hem compleet zijn roskappen. Nou, hij, hij vond het altijd wel prettig anders. Anders ga je toch niet staan en Niet zo van, uh, oeh, nou hier nog even, oeh. Ja, ja, ja, dat maak jij er maar van. Zoals je overal wat van maakte. Met haar zeg, bij dat aan tafel gaan. Had je ook gezegd? Ik had gezegd, dan schuif je haar stoel aan als ze gaat zitten. Ik heb niet gezegd dat je haar met stoelen al onder de tafel moet rammen. <lacht> en dan ruk je zeker nog niet eens hem met een malle stoel onder zijn achterste vandaag. Nee, dat kwam omdat ik strunkelde, ome. Oh. Zodat ik mij van een houvast moest zien te verzekeren wilde ik mij niet vallenderwijs pijnlijk bezeren. Nee, weet je weet je wie zich toen vallenderwijs pijnlijk bezeren? Ik heb wel. Nou, ik ook, Paul. Ja, uh, zat die man nou zo lang te bidden voor het eten, chef? Nee, Paul, want dan zeg je aan het slot amen, Paul, en niet waar ben ik. Uw punt, chef. En dan de manier waarop meneer daar de mensen aan zeg. Maar ik heb ook nog op gewezen heb, correct man, tot in de puntjes met naam en toenaam. Even, hey, hey, wie loeit daar nou iets van? Tante Linus, tante Lienes. Dan zeg je toch op beheerste plechtige toon, mevrouw Wiels. Ja, nee, dat vind ik nou juist zo pijnlijk voor haar, hè, Om haar daar in het openbaar aan gaan te staan herinneren, weet je wel. Oh, dus is nog wel gekomen, mevrouw Biels. Jazeker, maar toen waren wij aan het Chinese ijs bezig. Lekker spul was het overigens gedaan. Ja, beetje flauw, een beetje smaakloos, maar wel lekker. Hoe heette dat in het Chinees? Ja, wacht even, hoe heet dat nou ook weer? Bevroren water in het Chinees. Met de palo? Ja, ja, als jij dik gaat zitten commanderen van, uh, ja, die nou het ijs maar op even, en ik heb geen ijs. Dan, dan bik ik maar enige splinters uit het vriesvak. Nou, he? Ja hoor, ja. te helle. Begrijp jij het? Nou, Aten jullie Chinees of zo? Ja, wat moest ik anders. Als Domini komt opdagen, die zou koken, nietwaar. Ja. Die was met Anton inkopen aan het doen en die komen niet meer terug. Dus ik had al zo'n vermoeden. Ik denk, die zijn weer even langs het station gereden. En die zijn weer een paar vrachtjes aan het versieren. Als ze hem maar in de gaten houdt met de fooie, de meid. Maar koken hoop maar. Precies. Maar ik niks laten merken natuurlijk, hè? Trouwens, die merkte toch niks die. Dit is een minister, nietwaar. Maar het wordt half zeven, zeven uur. Ik denk ik geloof erachter dat die twee nachten rief gaan rijden. Maar niks laten merken dus, hè? En iets bedenken dat ik zeg zoals mijn we neus weg zeggen, uh, wat zouden jullie zeggen? Uh? Voor een rijstafeltje wij. Ja, en dan kan ik op de nacht nog even op de fiets naar de Chinees, zeg. Ja, heb jij nou nog aanmerkingen, man. Want wat die op tafel brengt, dat hou je er ook niet voor mogelijk, hè. En de manier waarop, zeg. Dan geef ik je nog de instructie dat hij het netjes moet uitserveren, dat spul. Dat deed ik. noem je dat uitserveren? Als hij met de kokende pan op tafel kwart en commandeert, ja, wij houden maar. Nou, je anders niet onbetuigd jij. Omdat ik honger had. Ik zat te vergaan, ik zat te gapen, ik koerde. Die kroephoek, hè, dat leek trouwens wel karton, zeg. Nee, dat was karton. Wat? Dat voord, ja, dat vond ik al zo gek. Jij zat de kartonnetjes eruit te vissen. Wat was de kroephoek dan? Die zat er doorheen. Hé, oh. Ja, trouwens. Dat vond ik een beetje vreemd. Rijstafel, hè. Dat zijn toch eigenlijk al die aparte gerechtjes? Of aparte schoteltjes hè? Dat pakken ze er allemaal netjes voor je bij je in voor je in bij de snees. Ja, ja, maar daar moest ik dus mee op de fiets, hè, met die zak. En dat ja. en, en werd steeds heter, die zak. Ja. Met al die sambal, Dat ja. ik hem even moest loslaten zelfs die zak. Dus toen viel ze zich het ja. raam eens, die zak. Het wat? Het raam eens. Het nassi rames? Oh, ja, nou, het smaakt uitstekend, moet gezegd, zeg. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en die vrouw zeg. Nou. Die werd dus toen ongeveer met thuis gebracht door Anton. Nee, door de politie. Oh jee, gesnapt bij het onbevoegd personenvervoer? Nee. Oh gelukkig maar. Nee, bij de wisseltruc. vrouw? Ja, nee, Anton, Anton, een, een van zijn specialiteiten, chef, de wisseltruc. Ja, dat zei de politie ook zeg. En gelukkig hadden ze Doomy na verhoor vrijgelaten. God zeg. En de minister? Die zat rustig op zijn snor te kauwen. Wanneer? Weet. Nee, van zijn eigen hebt er zelf ook in. Hij proeft het verschil trouwens nooit, hè. Dus is een minister, moet je rekenen. En Anton zit dus nog vast. Nee, die stond tien minuten later ook in de keuken, volgens neef Eve. Ja, ja, hij zegt even, ik moet even weg, ik kom even mijn spulletjes ophalen. Ja, ook als een van zijn specialiteitenchef, uitbreken. Ja, zegt de, de, <lacht> dat. Ed. Dat kleine grijze geldkissie was dat eigenlijk wel van hem, dat er waar A, B op stond? A, B, dat is van mij?